Jan van de Putten met het NOS-journaal. Het RIVM verwacht niet dat het aantal coronabesmettingen nog veel verder daalt. Hoofdinfectieziektebestrijding van Dissel en rekenmodellen-specialist Wallinga... zeggen tegen de NOS dat nu het wachten is op de Bron- en Contact-app... waar minister De Jonge aan werkt. De tweede deskundigen zijn tevreden over de aanpak van de crisis. Voorlopig geldt nog de anderhalve meter richtlijn. In september praat het Outbreak Management Team verder... over opheffing van de maatregelen.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 De aantal vastgestelde coronabesmettingen in India is de 500.000 gepasseerd. De afgelopen dag kwamen er ruim 18.000 nieuwe besmettingen bij. Niet eerder waren dat in één dag er zoveel. Experts verwachten dat de piek in India pas over een paar weken is. Dan nog het weer. Buien, mogelijk met onweer. Op plaatsen waar de zon doorbreekt worden 23 tot 26 graden. Morgen wat zon en een bui en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.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 Zingt een liedje op zijn Frans over de, de maan van Orleans. Hij lust enkel Suderlands en af en toe cognac. Op het dak. op het dak, op het dak, op het dak. En hij wil alleen maar op een Franse bak. Kouwekak. De, de kat van ome, ome, ome Willem is op reis geweest. Op reis geweest, op reis geweest. Reis reis geweest. Reis de kat van ome, ome, willem ome Willem is op reis geweest. from Aldo <laughs>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 Ik heb lekkere melkje. Lekker melkje. Reis de brei. Rijs de bij. Ook voor mij. Voor mij. Jongens, help eens even. Met z'n allen. Poesje.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 En ze brachten 26 singles uit en de platenmaatschappij was CNR. In 1995 ging de band uit elkaar en Lieber speelde hierna nog tot 2007 in het trio Summersound. En zijn dochter speelde Moonlight. Hoe hoort ze nu de Freeze met Hooi het ruizen der golven? Huilende sirenen, een schip gaat in zee en wuivend op de kaart.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 Mevrouw, mijn me brood is op en ik heb geen inkadet. wil wel een dansje voor u doen, want ik was bij het ballet. Hé, hey, hé, hey, word wakker, hier is de wakker. Die arme stakker, wat een gejakker. Hé, hey, hé, hey, word wakker, hier is de wakker. Hé, hey, hé. Hey.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 Je bent altijd in je sas. Met een flesje prima gas. Zelfs al wou je aan de Neurton gaan kamperen. U hoort de muziek van Louis Davids. met het is prima, het gas in de fles. En daarvoor hee hee wordt wakker. En de volgende artiest woont in 1955. Een wedstrijd die platenmaatschappij Bovema in samenwerking met uh, Louis Moua... had uitges uitgeschreven om de beste stemmen van de Jordaan te vinden...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 Ik ben geen plaat, schoonheid vergaat. Alleen de lelijkheid die blijft daar moet je maar aan binnen. Al zijn je kleren ook niet wenst aan, en doe jij niet meer aan de zalankelijk, toch zou ik jou nooit willen rellen. dat ik zo veel van je haal.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 andere andere uh, dat ik zoveel van je hou Lief en leed, zoals je weet Te samen delen wij uh, Lief, o oh vrouw, dat gaf ik jou Maar al het leed, dat gaf je mij Dat hij je toch Je soms om, kan een wijkje koud. Als stond ik uren met jou in de koud, toch, toch kan slechts maa granen omdat ik, ik zoveel veel van je. je...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 Onontbeerlijk, maar heerlijk geurend kopje koffie. Nostalgie en melancholie. U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort. Met Mario Zandvoort. Als je bij me bent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 Als je bij me bent, dan kan ik pas gelukkig zijn. Als je bij me bent, wordt leven zonder schijn. Ja, je weet nog Heel goed wat je dan tot me zei, als je in mijn armen hebt geruimd.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 Feest, al wordt het morgen vroeg, want van feesten krijg ik nooit genoeg, jij, jij. als een slinger ga draaien, en dan kan je het zien spaaien. Dan kan je onze nog een spanker doen, en eerst een klaarstipsie doen. Waar leer je Damster dan maar pas kennen, en waar ga Janum binnen. Waar, waar je geen blauwe zwam, en waar begint de harde klop van? I'm on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 Als je maar bij Alkon we zijn.